5 uur. Gert met het was journaal. Ook vandaag stemt het Britse Lagerhuis niet over het Brexit-akkoord dat de Britse premier Johnson heeft gesloten met de Europese Unie. Lagerhuisvoorzitter Burko houdt de stemming tegen omdat dezelfde motie niet twee keer aan het parlement mag worden voorgelegd. Premier Johnson zal er nu voor kiezen om morgen de bijbehorende wetgeving over de implementatie van de Brexit in stemming te brengen. Als het parlement daarmee instemt, wordt de Brexit-deal verankerd in de Britse wet. Zaterdag werd Johnsons poging om zijn Brexit-deal door het lagerhuis te krijgen ook al gedwarsboomd. Toen werd het Ledwin-abonnement aangenomen dat de premier wettelijk verplichtte om dezelfde dag nog om uitstel te vragen bij de Europese Unie. Een oud-militair van 22 heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het aanranden van een collega op een kazerne in Ermelo. De militaire kamer zegt dat de pesterijen zeer vernederend waren. De ex-militair heeft spijt betuigd. Bij het provinciehuis van Den Bos hebben Brabantse boeren een symbolische noodklok geluid. Brancheorganisatie ZLTO heeft de boeren opgeroepen om deze week elke werkdag te komen demonstreren... opnieuw tegen de stikstofmaatregelen. Vandaag waren boeren uit Noordoost-Brabant aan de beurt. Ministers en parlementsleden in Libanon gaan de helft minder verdienen. Dat is een van de hervormingsmaatregelen die het kabinet daar heeft goedgekeurd... Verder gaan banken meer dan 3 miljard dollar storten om het begrotingstekort te verlagen en worden de inefficiënte staats-, telecom- en elektriciteitsbedrijven aangepakt. Al vijf dagen gaan mensen in Libanon massaal de straat op om te demonstreren. Die begon als protest tegen aangekondigde belastingverhogingen. Maar nadat die waren ingetrokken, keren de betogers zich tegen de corruptie en de machthebbers. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het is 14 tot 17 graden, morgen plaatselijk nog een bui. Ook wat zon dan een graad of 15. Dit was het nws Nieuws. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Zertogenbos. Na 3 kilometer file bij Utrecht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 7 kilometer. 6 kilometer op de A9 Amstelveen richting Den Helder. A10 Watergaasmeer richting Knoopend Koenplein. Tussen Afrit Amsterdam Centrum en, en Knoopend de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. En 230 Maarse Utrecht bij de A27 een kwartier. En 10 minuten extra reistijd op de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland. En tot zover de verkeersinformatie.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 us. The East. Oh, Radio.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 May wake it warm Fire. Don't you know you're really